Madame Callier is vermoord ergens rond middernacht. En dat met een grote schraak gebeurt. Tjak, nek over. En waarmee, volgens u? Ah, ik denk met een groot kapmis. Een machete, zoals voor het suikerkappen in Zuid-Amerika. Of, uh, of misschien ook in Afrika. Luisa ja, meisje, kom bestellen bidden. Ik kom. Hij ah, kent hier de diensten, Ruizek. Ja, ja, ik kom veel in de bus. Hè, ja, ja. Ik heb hier in Blankenbergen een studio, niet? Toch niet op de Zeedijk? Daar ja, ja, komt de Zeedijk in sprekken, ja, ja. Ik ben een echte Vlaming niet Dag, meneer Ruizek, zijt je op vakantie? Nee, schoon, dat spijtig niet. Arbeid, Luizek. Oh. Een moord op de dijk. Ah oh, ja, we hebben er al van gehoord. Bij die ja. madame Carlier, hè. Ja. Schijnt dat dat een galgirl was. Zeg, vertel ja. een keer, dokter... Wat was er allemaal te mogen wij iets bestellen? Voor mij een duvel, voor meneer hier een platte spa. Een deka voor mij. Voor mij, wie immer, Louise. Een duvel, een deca en een cocktail maison. Komt eraan. Cocktail maison, is het? Dat, Pieter. Voor mij is hier altijd een beetje vakantie, niet? Dus u denkt dat er een machete gebruikt is, dokter? Ja, ja, een groot kapmis. Dat is wel duidelijk. En wie is daar met zo'n groot mes ongemerkt binnen kunnen geraken? Weer kunnen verdwijnen, ja. Maar vooral... Wie komt er in aanmerking als de moordenaar? Je hebt precies al iemand op het oog. Ik ken iemand die lang in Afrika gezeten heeft, Gideon. Van Poeken. Ja. Ja. Wat mij opgevallen is toen we met Jozef van Poeken gaan praten zijn. Het was daar ook heel warm, hè? Heel warm? Als bij meneer Geldof. Aha. Ja. En vond jij dat ook niet raar, Pieter, dat er. In heel dat huis geen spoor van herinneringen aan Afrika te vinden was. We hebben wel alleen maar zijn gang en zijn woonkamer gezien, hè. Het was te denken dat de heren op café oh, okay. zouden zitten. Je mocht me wel verwittigen als je zomaar verdwijnt, hè, in. Gelukkig dat een van de agenten gezien had waar je naartoe was. Ja, wat wist voor mij nog te vertellen? Wel, wat we zelf al vermoeden, hè. Typisch technische recherche. Dat de moordenaar zo goed als zeker binnengelaten is... of dat de deur op een keer stond, of zo. Het was dus iemand die ze goed kende of iemand waar ze een afspraak mee had. Pardon, service. Ah, en voor mevrouw? koffie verkeerd graag. Komt direct, hoor. Verder is er geen enkel papier of document in dat penthouse te vinden. Geen agenda, geen briefje, ja, geen rekeningen. Het was daar inderdaad opvallend netjes. Ja. Enfin. Op het lijk na natuurlijk. Uh, en Vermeer wist mij ook al te vertellen dat je, je niet zo moeten rekenen op vingerafdrukken. Die zijn, voor zover hij kon zien, allemaal netjes weggeveegd. Maar je zal daar toch wel haartjes vinden en zo, voor een eventueel DNA-onderzoek. Dat ja, daar is onbeginnend werk niet in. Onbegonnen werk, Taak je. Tak, onbegebonden werken, haartjes bij een hoer, zijn normaal veel cliënten. Niet? Ja, goed, dat betekent dus al dat we hier met voorbedachte raden te maken hebben. Dank. De moordenaar heeft duidelijk rustig zijn tijd genomen... om met alles te verdwijnen wat maar enigszins bezwarend zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld in verband met Frank Geldof. Jij ziet al verbanden met de zaak Geldof? Aha, Frank Geldof was misschien een krant van mijn dame. Dat was hij inderdaad, Rissek. Dat weet u ja, wel. Ja, ja, ja, momentje. Uh, daarbij van agendas gesproken. Ik ga terug naar PC Busters. Ja. Daar moet ergens een agenda van Frank Geldof liggen. Dat kan toch niet anders? Ja, lijkt me logisch. En die wil ik nu eindelijk eens zien... Die, de keersmaker, die heeft voor de rest niks meer gezien? Nee. Dat is zo'n typische oude snoeper, hè? Hij zit nu waarschijnlijk met de daver op zijn lijf dat hij zal moeten komen getuigen. Oh, arme, het leven is niet gemakkelijk voor oude snoepers, hè? Hela, hela, wil mevrouw iets insinueren, ja? Mevrouw zou nu vooral graag willen weten hoe gij dat verband tussen Frank Geldof en Sinde Carlier gaat aankaarten bij Martin Salas. Ja, dat heb ik u gisteravond toch uitgelegd. De oude van Poeken heeft ons verklaard dat hij een dreigbrief en zelfs een telefoon van haar gekregen heeft. Ja, ja, maar die brief heeft hij verscheurd en die telefoon. Ja, Wees maar niet ongerust, Anneke. Ik ga niet aan Sales aan neus hangen dat jij Cindy Calgé wandelen gestuurd hebt met haar klacht. Dat zou er nog aan mankeren ook. Ik heb u dat in vertrouwen verteld, hè, van in. Anneke, ik zou nu eindelijk wel eens willen weten waarom jij al dagen zo gepikeerd doet tegen mij. Toch niet omdat ik wat ben blijven hangen na die cursus van verleden week, hè? Och, dat is het minste van mijn zorgen, Van in. Ja, en stop nu eens met altijd van in te zeggen? Dat begint op mijn zenuwen te werken. Wat voor iemand is die Marlies Pauw? Zo'n typische assistente van de directeur. Zo'n één met haar haar strak naar achteren... en met zo'n klein modern brilletje op haar wijsneus. En hoeveel is heeft zij, hè? Is niet goed, ja. Daarbij zet me dan maar gewoon af. Je hebt vast en zeker nog andere dingen te doen. Niks van in, ik blijf bij u. Martin Sales heeft mij gedelegeerd... en ik ben een heel braaf en gehoorzaam meisje. Of wist je dat nog niet? Ja, Zij heeft u op de zaak gezet, ja. Ah, wel? Ik dacht dat meneer de superdetectieve de zaak en de zaak Geldof al met elkaar verbonden had. Ik heb u toch uitgebreid laten rondkijken in meneer Geldof, zijn bureau commissaris? Ja, ja, ja, ja. Maar daar was geen enkel spoor van een agenda te vinden. Strange. Voor zover ik weet had meneer Geldof al zijn afspraken op zijn pc staan. Ja, dan... Uh zullen we die maar moeten meenemen, zeker. Ja, dat zou ik misschien moeten doen, ja. Meneer had geen gewone agenda of zo? Ja, mevrouw, we zijn in 2002, hè. En dit is een hoogtechnologische kamp, meneer. En er is geen duplicaat van. Wie volgt nu zijn afspraken op mevrouw Pauw? Het bedrijf wordt volgende week toch niet opgedoekt, of wel? Ja, oké, okay, momentje. Ik zal eens even zien wat ik voor u kan doen. Zeg, wat was dat van? Waarom pakt je deze zo op kousenvoeten aan? Ik was haar helemaal niet nee, op... Nee, je waarde vooral met je ogen aan het uitkleden. Of denk je dat ik het niet gezien heb? Anneke, het wordt toch wel tijd dat jij zijn rustkuur volgt, hè? Je begint serieus overspannen te geraken. Ik doe alle moeite om haar argwaan niet te wekken... en dan zet je haar direct onder druk. Dus je verdenkt daarvan iets. Maar in dat geval moet je haar zeker onder druk zetten. O ja? Voordat ik iets kan bewijzen? Oké, okay, ik heb er even moeten naar zoeken, maar hier, kijk. Op deze diskette staat een kopie van meneer Geldof zijn agenda. Uh -huh. Een van onze interims heeft hij blijkbaar twee weken geleden voor hem gemaakt. Blijkbaar? Niet mee kwalijk, mevrouw Pauw, maar u was zijn assistentmanager en u wist dat niet. Ja, ik heb al aan de commissaris uitgelegd dat meneer Geldof een heel eigen manier van werken had. Hè? Een personeelslijst uh, zou misschien ook handig zijn. Ja, een personeelslijst. Die zal ik u straks doormalen. Dus geen probleem. Mevrouw Pauw, wie gaat het bedrijf eigenlijk leiden nu meneer Geldof er niet meer is? U? Ik. Dat zal uh, van de aandeelhouders afhangen. hè? En vooral van meneer Van Poeken, want die heeft de meerderheid van de aandelen in handen. Er is dus geen moordwapen gevonden bij mevrouw Cardier? Jammer genoeg niet, nee. Is dokter Tjuchewski al rond met zijn labo-onderzoek in de zaak Geldof? Hij wacht nog op de analyse van de maaginhoud van de slachtoffers. En er is nog altijd geen afscheidsbrief opgedoken. Nee, maar de kans dat Frank Geldof zijn gezin heeft uitgemoord... en dan zelfmoord gepleegd heeft, wordt met de dag kleiner. Waar baseert u zich op om dat te zeggen? Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Ik heb verschillende aanwijzingen, maar eerst moet ik nog een paar dingen verifiëren. Ja, natuurlijk. Goed, wat is dan uw volgende stap, commissaris? Ik wil met minister De Beulen gaan praten. Met minister De Beulen? Daar kan geen sprake van zijn. Toch niet in dit stadium van uw onderzoek. Ja, dat heb ik hem ook al gezegd, maar hij wil niet luisteren, Martin. Wel, dan zijt jij mijn getuige, Hannelore. Commissaris, ik verbied u uitdrukkelijk om de minister ja, aan... Ja, sorry, sorry. Uh, ja, Bruinover? <laughs> dat, dat kan toch niet. Nee, om hoe laat? Gezicht, en zijn vrouw dan? En je ja. bent daar zeker van? Dat blijft geen idee. Oké, okay, heel goed van u. Bedankt. Voilà, we hebben een spoor. Dat was de bewaking van meneer Van Poeken. Hoe wordt Van Poeken bewaakt? Hij is gisteravond om negen uur thuis weggereden. Hij was pas om twee uur terug en hij was duidelijk zeer in de war. Wedden dat hij op en af naar Blankenbergen gereden is...